11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. De zoektocht in het Bunderbos in het Limburgse Elslo is rond 10 uur gestaakt na het invallen van de duisternis. Morgenochtend om 7 uur gaat het zoeken naar de twee vermiste jongens uit Zeist verder. De politie bewaakt het bosgebied vlakbij het vliegveld Maastricht-Aken. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Ze zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. De broertjes van 7 en 9 zijn gisteren nog gezien bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg waar hun vader heeft getankt. De asielzoekers op Schiphol, die in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd. In Rotterdam weigeren nog 70 asielzoekers te eten. Vijf van hen drinken ook niet. Ze protesteren zo tegen hun opsluiting en tegen het strenge gevangenisregime. Sinds vanochtend worden de hongerstakers in Rotterdam niet meer in de isoleercel gezet. Ook komt er onafhankelijk medisch toezicht. In het Vlaamse wetteren zijn de eerste van de geëvacueerde bewoners teruggekeerd naar hun huis. Voorlopig gaat het om bewoners van één straat. Andere geëvacueerden moeten zeker nog een nacht elders doorbrengen. Voor 47 bewoners duurt het tot half mei voordat ze mogen terugkeren. Hun huizen staan in een straal van 250 meter rond de plaats waar zaterdag een trein met chemicaliën ontspoorde en ontplofte. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is ook in hoger beroep... veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf... wegens belastingfraude met zijn bedrijf Mediaset. De veroordeling betekent nog niet dat Berlusconi de cel ingaat. Waarschijnlijk gaat hij in cassatie. In oktober veroordeelde de rechtbank Berlusconi tot vier jaar cel. Verder mocht hij vijf jaar lang geen publieke functie meer uitoefenen. Olieconcern Shell gaat in de golf van Mexico... op een diepte van bijna drie kilometer... onder water boren naar olie en gas. Nooit eerder werd er op zo'n diepte geboord. In 2016 moet de eerste olie opgepompt worden. Shell verwacht dat het windgebied zo'n 50.000 vaten olie per dag oplevert. De supporters van Ado Den Haag, die onwel werden in een skybox, hebben allemaal spacecake gegeten, blijkt uit onderzoek. 16 supporters werden afgelopen weekend onwel tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Het merendeel van de fans moest naar het ziekenhuis voor behandeling. In Hilversum zijn de nominaties bekendgemaakt voor de zilveren Nipkowschijf 2013. De persprijs voor het beste tv-programma. Kanshebbers zijn de documentaire serie Het Nieuwe Rijksmuseum van de NTR. En de drama Volgens Robert van de Vara en Moeder Ik Wil bij de Revue van onroep Max. Voor de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma zijn genomineerd... Plots en Bureau Buitenland van de VPRO en disc jockey Edwin Evers van 538. Op 5 juni worden de winnaars in Hilversum bekendgemaakt. Het weer vanuit het zuiden trekken enkele buien over het land met kans op onweer. Ook vannacht af en toe een bui. Morgen op hemelvaartsdag droog en opklaringen met in de middag ook af en toe zon. Het wordt dan 14 tot 16 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was De Nationaal.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 Er is geen bank die hem wil verkopen. Eigenlijk had ik dat kunnen weten. Juist omdat Stef Blok zo verschrikkelijk op mijn hypotheekadviseur lijkt. Goedenavond, welkom bij het Oog van Woensdag. In Syrië doet na twee dagen het internet het weer... en dus kunnen we zometeen skypen met Sander van Hoorn vanuit Damascus. Hoe groot is eigenlijk de kans dat ons hele internet er een keer uitvliegt... als gevolg van de een of andere cyberaanval? En kunnen we ons daar wel tegen beschermen? Zometeen een gesprek. En zijn de boven ons gestelden wel internet-minded genoeg? Zou zomaar een vraag kunnen zijn voor de vicepremier... in het wekelijkse gesprek met de regeringsleider van dienst dat we vanwege een hemelvaart zo'n 2000 jaar geleden vandaag al doen. We gaan koken met groenten en lezen met Dan Brown. En Douwebob speelt live, yes. Dat allemaal in één uitzending, met ook nog het nieuws van vandaag. Woensdag 8 mei. Ik ben wel positief ingesteld, dus ik hou nog echt hoop... dat we die kinderen gewoon in goede gezondheid gaan aantreffen. Dat zei de politie eerder vandaag over de vermiste broers Ruben en Julian. De jongens worden sinds donderdag vermist... nadat hun vader zelfmoord heeft gepleegd in de bossen bij Doorn. De politie zette vervolgens alle middelen in op zoek naar de broers. Een helikopter, een speurhonden, uh, politie te paard, korpsmariniers. Tot diep in de nacht werd er gezocht, te vergeefs. En daarna liet de politie een Amber Alert uitgaan. Maar was dat niet veel te laat. Op dat moment moeten wij natuurlijk uh, familie vinden. Dat kost tijd. Einde van de middag uh, is dat gelukt. En daar werd, op dat moment werd ook bekend dat er dus nog twee jongetjes uh, missen. Ja, Vervolgens kreeg de politie zo'n 100 tips binnen. En een van die tips leidt naar het Bunderbos bij Vliegveld Maastricht-Aken. Daar werd tot een uur geleden een zoekactie gehouden. Verslaggever Martijn van der Zanden was daarbij. Goedenavond Martijn. Goedenavond. Uh, waarom is de zoekactie, zoekactie daar een uur geleden gestaakt? Nou ja, het is uiteraard natuurlijk erg donker. En dan zou je kunnen zeggen, van, nou, ze kunnen misschien met lichten werken. Maar het probleem met dit bos is, het Bunderbos, dat het eigenlijk een heel erg dicht bebost gebied is. En dat het ook heuvelachtig is. Ja, en dat maakt het zoeken toch wel erg lastig. Mm -hmm. En zijn ze dan niet uh, een beetje te laat begonnen met zoeken? Dat ze uh, nu eigenlijk na vrij kort zoeken al op moeten halen? ja, nee, kijk, wij weten natuurlijk niet wat de politie allemaal weet. Wat we wel hebben kunnen achterhalen is dat uh, er waren beelden bij een tankstation. Daar heeft de vader nog uh, getankt, daar heeft hij met zijn pin betaald. Nou, voordat die beelden geanalyseerd waren en voordat ze wisten dat de kinderen toen bij hem waren, was het eigenlijk ook al, was het al vrij laat. Uh, er is ook een tip bij de politie binnengekomen. Ze willen niet zeggen wat voor tip dat is. En we weten ook niet hoe laat die tip binnen is gekomen. Ja, en tot slot, het moet natuurlijk ook geregeld worden. Die mariniers die moesten ja. ergens uit het land vandaan komen. En wordt heel lullig, het was vandaag heel druk op de weg uh, vanwege vakantieverkeer. Ja, weet je, dat, kost allemaal, dat kost allemaal extra tijd. Mm. En uh, ja, daarom konden ze pas om acht uur vanavond hier beginnen. Ja, en, en gisteren gingen ze dus wel heel diep in de nacht nog door met zoeken. Maar dit, dit terrein is gewoon veel moeilijker dan waar ze gisteren waren. Ja, dat denk ik. Ik ken het terrein van gisteren eerlijk gezegd. Ik weet niet wat voor terrein het was, maar nu hebben ze inderdaad echt wel duidelijk aangegeven ja, dat het niet lukt. Ze hebben wel overwogen om eventueel nog ja, lampen in te zetten en zo. Maar blijkbaar is dit terrein zo dicht bebost ja, dat er gewoon bijna niet doorheen te komen is. En mm. ja, dus hebben ze gezegd, we gaan, we gaan morgen maar weer door. Ja, goed. Nou, we, we hoorden net aan het begin um, die opmerking van de politie dat ze nog hoop hebben om de jongens levend aan te treffen. Dat was van een tijdje geleden. Hoe is dat nu? Ja, ik denk dat ze die hoop nog steeds hebben. Maar ja, naarmate het langer duurt, zal die hoop natuurlijk kleiner worden. Uh, al zullen ze daar niet zo heel snel uh, uitspraken over doen. Uh, maar goed, ja, het feit, ze willen natuurlijk wel zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. En daarom ja, wordt er ook wel echt alles op alles gezet, gezet om ze zo snel mogelijk te vinden. En morgen gaat de zoektocht gewoon verder, neem ik aan. Ja, wat we begrepen hebben is dat uh, morgen vroeg uh, tussen 7 en half 8 zo ongeveer, dan, uh, dan gaan ze hier weer verder. Ze zoeken niet het hele Bunderbos. Uh, maar een aantal hectare ervan, hoeveel precies, uh, weten we niet. Maar morgen gaan ze daar inderdaad uh, gewoon weer mee verder. Dankjewel, Martijn van der Zanden. Erg uitzonderlijk. De agent die vorig jaar de 17-jarige Rishi... op het station Hollandspoor in Den Haag doodschoot, wordt vervolgd. Rishi slaat op de vlucht voor de agent... die denkt dat de jongen een wapen heeft. En de agent schiet. Uit de camerabeelden van het Hollandspoor blijkt dat er is geschoten. Terwijl de agent met versnelde pas achter Rishi aanliep. Volgens het OM heeft de agent zich dus niet aan de schietinstructies gehouden. De agenten worden aangeleerd dat als ze schieten ter aanhouding... dat ze dat moeten doen vanuit een stabiele uh, positie. En dat is hier niet gebeurd. De familie van de overleden jongen is blij met de vervolging. Een stap naar meer duidelijkheid, maar ook een stap naar meer uh, rechtvaardigheid. Want uh, wat wel belangrijk is, is dat de onderste steen bovenkomt. Uh, maar het is een begin. Met de arrestatie van 31 verdachten lijkt het erop dat de Belgische justitie in één klap de spectaculaire diamantroof van begin dit jaar op vliegveld Zaventem heeft opgelost. Het gaat om een grote internationale bende. Het gaat om iemand met een zwaarrechtelijk verleden in Frankrijk. In Zwitserland zijn gisteren zes personen opgepakt. En in België zijn deze ochtend 24 personen opgepakt. Of deze bende ook iets te maken zou kunnen hebben... met de gewelddadige overvallen op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam... en in Best wil het Belgische Openbaar Ministerie niet zeggen. Op dit moment kan ik daar geen uitspraak over doen. Welke trainer blijft 26 jaar bij één en dezelfde club... en behaalt in die tijd ook nog eens 38 titels? Dat kan er maar eentje zijn geweest. Sir Alex Ferguson van Manchester United. Maar het is mooi geweest, vindt Fergie. Hij stopt ermee. Tot schrik van Media en Fans.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 Ja, ik zei het. Onze correspondent Sander van Hoorn is vanmiddag in de Syrische hoofdstad Damascus aangekomen. En het internet doet het weer, dus we kunnen ja. skypen. Goedenavond, Sander. Goedenavond, Chris. Ja, het werkt. Um, in het acht uur journaal vertelde je dat uh, sinds je vorige verblijf de veiligheidsmaatregelen nu veel scherper zijn. Waar, waar blijkt dat precies uit? Nog weer meer checkpoints uh, door de hele stad, op de wegen, rondom de stad. Uh, en uh, heel veel, niet alleen ministeries, maar ook bijvoorbeeld uh, telefoonmaatschappijen... Uh, uh, waar, waar je je belten goed koopt, bij, bij wijze van spreken. Die zijn afgeschermd met uh, betonnen muren uh, van de openbare weg. En ja, dat, dat zie je wel uh, als je door die stad rijdt... die voor de rest ook heel erg druk is met verkeer. Omdat een deel van de buitenwegen uh, nog altijd is afgesloten. Dat was in november... Ook wel, maar uh, je ziet dat dat. Ja, men past zich aan. Dus men hmm. kiest andere wegen en die lopen dan door het centrum. Waar je dan vervolgens meteen in de file staat. Ja, nou ben je er net, maar um, je eerste indruk, wat voor stemming proef je in Damascus? Wat, wat toch een beetje, omdat je er ook officieel bent, uh, laat maar zeggen aan de Assad-kant van het front is? Absoluut aan de Assad-kant van het front. Uh, maar uh, heel veel mensen die, die zijn daar al wel voorbij, volgens mij. En wat, wat ik. Het doet mij vandaag heel erg denken aan, aan Gaza, waar ik veel geweest ben. En dat zal ik uitleggen. Ja. Um. M mensen overleven. En uh, je kunt natuurlijk uh, op een gegeven moment... thuis blijven omdat het te onveilig is. Maar dat hou je maar zo... Uh, een bepaalde tijd vol. En je ziet dus dat mensen dat moment voorbij zijn. Uh, ik viel me op... Uh, toen ik op het journaal zat... Was, zat ik in een studiootje. Uh, daaromheen heb je wat uh, koffiehuizen. Nou, in november was dat allemaal hermetisch gesloten... bij zonsondergang. Nu is het open. Zitten hmm. er mensen. Niet heel ja. veel mensen, maar zitten er mensen. En die zeggen dus inderdaad ook... ja, het is vandaag relatief... Stil. Nou ja, je kunt het op de achtergrond niet horen. Uh, maar er wordt wel degelijk uh, ge, uh, beschoten uh, in de buitenwijken van Damascus. Maar ja, relatief stil, dat is zo'n nieuw begrip. En als het maar relatief stil is, zie je dat mensen gewoon door proberen te leven. Ja, een mens went aan alles, kennelijk. Um, ja. Nou zijn er ook berichten dat het militair gezien met het Assad-regime... de laatste tijd wat, wat beter gaat dan een aantal ja. maanden geleden. Vertaalt zich dat ook uh, in de sfeer daar in Damascus? Of hoor je dat om je heen? Nou, die relatieve veiligheid, dat, dat uh, begin je wel steeds vaker te merken. Uh, hè, dus, dus dat uh, die kring, uh, die op een gegeven moment heel erg klein was in Damascus... waar het veilig gevonden werd door de mensen, die, die breidt zich uit. Ik bedoel, die beschietingen waar ik het net over had... Uh, die zitten echt kilometers buiten het centrum. En vandaag ook het bericht dat in het zuiden belangrijke uh, plaats... Uh, langs de belangrijke snelweg naar uh, Jordanië... Dat hij is terugveroverd. Nou ja, het nieuws van Hezbollah natuurlijk, die ja. uh, in uh, sommige delen van Syrië echt het verschil maakt. Maar het zijn natuurlijk allemaal momentopnamen en het ja. kan nog weer omslaan. Maar op dit moment ja, een uh, offensief van de regering. Ja, ander nieuws van vandaag was dat Rusland en Amerika uh, gezamenlijk een vredesconferentie willen, willen gaan organiseren. Wordt dat ook een klein beetje als een overwinning gezien aan de Assad-kant? In die zin dat het in ieder geval weer tijdwinst is. Ja, weet je, ik denk dat dat misschien door Assad zelf zo gezien wordt. Maar de bevolking die is te veel bezig met het overleven. En die zien waarschijnlijk ook dat dit soort dingen uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt. Misschien komt er een uh, conferentie, misschien wint Assad daar tijd voor. Uh, de, de, de mensen hier die zijn gewoon bezig met overleven. Ik spreek heel veel mensen, of heel veel, ik ben er inderdaad een dag. Maar ik sprak een aantal mensen die gewoon uh, nog steeds aan het verhuizen zijn vanuit de buitenwijken van Damascus, waar gevolgd wordt naar het centrum, omdat het daar relatief die veiliger is. En ja, dat zijn van die dagelijkse uh, beslommeringen die dan belangrijker zijn... dan wat de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Amerika verzinnen. Ja. En ook waarschijnlijk dan wat de Britse premier verzint... die uh, ja. uh, vandaag niet weten uh, geheime stukken, wat naar een krant is uitgelekt... dat hij de EU wil voorstellen om binnenkort het wapenembargo... voor de rebellen op, op te heffen. Op te heffen. Ja. Ja, staat een beetje haaks op dat plan van Kerry en Lavrov. Ja, misschien gaat het hand in hand. Uh, de, de, de wortel en uh, de stok. Kijk, ik heb bij dat soort maatregelen het idee dat het eigenlijk alweer uh, te laat is. Dat uh, Syrische leger, dat heb je niet zomaar verslagen. Dat, dat, dat zie je nu vanuit Damascus weer. Uh, de rebellen heb je inmiddels ook niet zomaar verslagen. Dus op het moment dat je meer wapens levert, ja, dat gaat ontzettend bloederig worden. Aan de hmm. andere kant... wat is het alternatief? Praten. Zoals Amerika en Rusland nu willen. Ja, Ik, ik kan uh, tien minuten doorpraten... over al die uh, beren die op de weg liggen. En waardoor dat waarschijnlijk niks gaat opleveren. Dus het, het is eigenlijk... op dit moment... Uh, werkt niks in Syrië. En dat is de hele tragiek. En dat merk ik dus ook een beetje... in de sfeer hier op straat. Hmm. Men vindt het nauwelijks interessant meer... wie uh, er, er, er, er uiteindelijk wint... als het maar afloopt. En men heeft daar gewoon geen zicht op op dit moment, op geen enkele manier. Oké. Okay. Sander van Hoorn, dankjewel. We gaan je vaker horen vanuit Damascus de komende dagen. En ik zei het, live muziek vanavond in de studio. Wop, goeie avond. Goedenavond. Ja, we kennen je. Uh, want een jaar geleden won je de talentenjacht van Giel Belen op televisie, de ja. beste singer-songwriter. En afgelopen week, en daarom ben je ook hier, je debuut-cd Born in a Storm. Heftig jaartje. Ja, een uh, heftig jaar. <laughs> ja. En een te gek, jaar. Ja? Wat, ja, wat was er zo te gek aan? Ik bedoel, nou ja, om te, te beginnen de op open deur, vraag maar. Vertel het <laughs> toch even. <laughs> uh, om te beginnen, won ik natuurlijk met de Orange van Nederland. Ja. dat is natuurlijk te gek geweest. En sinds ja, sinds toen is eigenlijk alles um, voor mij in een soort van sneltrein gegaan. En ik sta op te gekke podia. En op hele, hele gaaf festivals. En nu dat de plaat uit is, dat zijn allemaal mooie dingen. En een plaat, uh, want je hebt na de beste zingersongrijter ook meteen Tim Knolse band maar afgepakt, of niet? Nou, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee <laughs> dat wil ik ook zeker niet zo... Nee, nee, maar je hebt wel met die, met die band uh, nu een plaat gemaakt, of niet? Mm, nou, niet helemaal. Uh, Anne Soldaten heeft, uh, ja, heeft met één nummer wel meegewerkt ook. Ja je, ja, je zou het op zich eigenlijk wel kunnen zeggen dat het wel zo is. Ja. Ja. Maar Tim hoeft er geen zorgen te maken. Helemaal niet. Nee, nee. um, wat is het voor album, album geworden en hoe is het tot stand gekomen? Hoe, hoe schrijf je? Is dat uh, nachtenlang doorwerken of uh, ochtends rustig bij een kopje koffie? Hoe, hoe gaat het in zo'n werk bij jou? Um, ik heb er niet een speciale formule voor. Ik heb ook veel samengewerkt met uh, Matthijs van Duivenbode en uh, JP Hoekstra. En eigenlijk het merendeel van de plaat is geschreven in uh, Marrakesh. Daar hebben we eigenlijk het merendeel geschreven. En dat ging, ja, dat ging wel gewoon, eigenlijk wel s'nachts. Met een uh, fles whisky op tafel en gewoon gaan. Uitzicht op dat mooie grote plein oh, daar. Zeker, maar even Ja. ja. Um, maar een vast formule-ding of zo ervoor, dat heb ik niet. Nee. Hm. Soms, so, soms heb je de tekst eerst of uh, de melodie eerst. Of de akkoorden. Oké. Okay. Ja. Vertel, wat, wat, wat ga je zingen en wie horen we op dat prachtige Duitse traporgeltje? <laughs> Uh, op het prachtige Duitse trapporgetje horen we Duif, Matthijs van Duifbewonen. En uh, we gaan uh, de single doen, de, nieu uh, de nieuwe single, You Don't Have to Stay. Let it roll. You. you woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me, and you don't have to stay.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 Zometeen meer Douwebop. Het is woensdag, maar toch tijd voor het wekelijkse gesprek met de premier. Want het hemelvaartsweekend staat voor de deur. Premier Rutte is op vakantie. En daarom sprak politiek redacteur Ron Frezen met de vicepremier, Lodewijk Asscher. Goedenavond, Ron. Het is reces. Uh, ligt een heleboel stil in Den Haag? Ja, dat zou je denken. Misschien, hè, als de kat van huis is dansen de muizen, Rutte op vakantie. Nee, de boel ligt niet uh, bepaald uh, stil. Uh, uh, uit het kabinet kwam vandaag niet heel erg veel noemenswaardigs. Maar er was wel genoeg om uh, met Ascher, de plaatsvervanger van Rutte, over te praten. Denk maar eens even aan de illegale kwestie, in de Partij van de Arbeid. En natuurlijk de kwestie Wekers. En nog even het feit dat we een nieuwe coding hebben. Ja, we hebben daar niet bij stilgestaan. We hebben wel teruggekeken op de inhuldiging. Maar u heeft gelijk. Uh, de koning maakt deel uit van de regering. Dus met die handtekening van, uh, van koningin Beatrix... waarbij ze afstand deed... was de koning deel van de regering. En werd er even bij stilgestaan vanmorgen? Van, hij is er niet, hij hoort er ook niet bij te zitten, de koning. Hè? Want dat is, dit is het kabinet, dat is wat anders dan de regering. Maar werd er toch even bij stilgestaan? Nou, bij die abdicatieplechtigheid wel. Toen, uh, toen werd ook gezegd door de koning zelf... van nou, ik maak nu deel uit van, uh, van de regering... Uh, vandaag hebben we wel teruggeblikt. Uh, maar ook met nou ja, heel veel waardering voor al die mensen die hebben geholpen... om die inhuldiging zo goed te laten verlopen. Is het eerste gesprek met de koning ook al geweest? Uh, dat weet ik niet. Het zou best kunnen. Uh, ik ja. weet dat hij al veel eerder contact had met uh, de minister-president. Uh, de minister-president doet altijd op maandag die gesprekken. Dus ik weet het niet. Ik kan het u niet vertellen. Okay. En als het wel zou zijn, dan zou je er toch niks over zeggen? Geloof. Over de inhoud niet, nee. nee. U bent nu ruim een half jaar in Den Haag... Uh, als vicepremier overgekomen uit Amsterdam. Gaat u nou elke dag naar, de, naar Den Haag toe met het idee... dit kan wel eens de laatste dag zijn voor mij? Nee, dat is, dat is niet hoe ik mijn nee? werk doe. Uh, het, is wel, het hoort bij politiek, maar dat was ook al toen ik uh, wethouder was in Amsterdam. Het kan ook zomaar weer voorbij zijn. Uh, ja. Het kan altijd weer afgelopen zijn. Ja, dat geeft weet. niet. Uh, de kunst is om in de tijd dat je het werk mag doen... zoveel mogelijk te bereiken. Ja, U weet waarom ik het vraag, hè? Ik heb een vermoeden. Ja, Begin met een W. Ja. En het is niet de w van, uh, van Willem, maar Helemaal het is de w van uh, Wekers. Drie vingers in de lucht. Ja. Nou, in dit geval gaat het over Wekers. Heeft u met hem te doen? Nou, kijk, uh, de heer Wekers zit al sinds de jaren negentig in de Kamer. Die kent het politieke bedrijf. En die weet dat je soms ook uh, in een hele stevige storm uh, komt te staan. En is dit een stevige storm voor hem, denkt u? Het is niet leuk als je, als je heel veel kritiek krijgt... en, uh, en als je dus je op die manier moet verdedigen. Maar het hoort er gewoon bij en dat weet Wekers heel goed. Maar is die kritiek niet terecht? Want we hebben te maken met een omvangrijke fraude. In de brief die vorige week naar de Tweede Kamer uh, ging... stond dat er 280 van dat soort zaken zijn. En we hebben een staatssecretaris die zegt, ik wist het niet. Nou ja, het is wel goed. De staatssecretaris heeft natuurlijk al veel eerder aangegeven... ook in uh, antwoord op Kamervragen en in gesprekken met de Kamer dat er fraude werd gepleegd met toeslagen. Uh, daar was hij zich al van bewust. Ze werden al eerder maatregelen genomen om die fraude terug te dringen. Maar dit specifieke geval kende hij niet? Dit, deze concrete casus kende hij niet. En is dat, is dat, is dat te verkopen? Want... Als je als staatssecretaris en als kabinet bovenop die fraudebestrijding zit, dan moet je hier toch ook bovenop zitten. En het belangrijkste is: werd er adequaat gereageerd? Hebben de uitvoeringsinstanties goed gereageerd? En dan is het wel belangrijk om te zien dat er dus een strafrechtelijk onderzoek uh, liep: dat de FIO ermee bezig mm -hmm. was, de Belastingdienst. Ja. intussen een aantal verdachten ook gearresteerd zijn. Ja, maar degene die er verantwoordelijk voor was, wist het niet? Hij wist uh, van deze concrete casus niet. Hij was zich wel zeer bewust van de fraudegevoeligheid van toeslagen. Waarom ik er zo over doorvraag, is omdat dit, dit raakt natuurlijk ook de belastingmoraal in Nederland. Uh, wij verwachten van de overheid, van u, dat u erop toeziet dat het geld goed besteed wordt... en dat er geen misbruik van wordt gemaakt. En kunt u zich voorstellen dat daar nu wat twijfel over is, over de vraag... of het kabinet daar wel voldoende bovenop zit? Nou, u heeft gelijk. Dit raakt de belastingmoraal. Als je beelden ziet van, uh, van Bulgaren die uh, daarover spreken alsof het een pinautomaat ja. is... Ja. Uh, daar word je vreselijk boos van. Want dat is geld dat we met z'n allen opbrengen... in een tijd van grote schaarste en bezuinigingen. Eh, wil je niet dat criminelen dat geld stelen? Want dat is wat hier gebeurt. Um, je kunt fraude nooit helemaal voorkomen. Er zijn altijd mensen die misbruik maken van voorzieningen. Dat zien we niet alleen bij toeslagen, maar ook in de bijstand. Het is wel aan onze taak om dat zo moeilijk mogelijk te maken. En dat is ook wat we nu doen. Aanstaande vrijdag gaat er een nieuwe brief naar de Tweede Kamer... van de staatssecretaris, waarin hij zal aangeven... wat voor maatregelen hij neemt om het in de toekomst... Om mogelijk, of in ieder geval zo moeilijk mogelijk ja. te maken, om op die manier ons geld te stelen. Ja. Uh, volgende week moet hij zich verdedigen in de Tweede Kamer. Uh, denkt u dat hij dat debat kan overleven? Want in de beeldvorming op dit moment komt hij er niet best af. Hè? Uh, er gebeurde van alles en hij wist van niks. En het zelfs ook nog als laatste. Um... Het gaat gelukkig altijd om meer dan beeldvorming alleen. Het gaat vooral over het vertrouwen wat je van de Kamer krijgt... voor de aanpak en het beleid dat je voert. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat met de aanpak van deze staatssecretaris... Uh, met zijn nadere uitleg daarbij en met de brief die er nog zal komen... hij dat vertrouwen van de Kamer ook gewoon zal behouden. En waar is dat dan op gebaseerd dat u daar vertrouwen in heeft? Uh, op de, de manier waarop de staatssecretaris daarmee bezig is... en uh, de inhoud van de maatregelen die hij in petto heeft... Uh, de manier waarop hij uh, tegen fraudebestrijding aankijkt heb ik er veel vertrouwen in dat uh, de Kamer uh, ook na het debat komende dinsdag... waar ik ook bij aanwezig zal zijn... het vertrouwen zal houden in deze staatssecretaris. Zeker. Goed, we gaan het zien. Uh, een andere kwestie die deze dagen natuurlijk ook de gemoederen bezighoudt... is de discussie in de Partij van de Arbeid, ook uw partij... Uh, uh, over de, het strafbaar stellen van de illegalen. Uh, de positie van Samsung is... Luister is, ik kan best naar de VVD om daarover te gaan onderhandelen. Maar ik wil dat niet, want ik sta voor die afspraak. Vindt u dat een verstandige houding van Samson? Nou, waar Samson op wijst, is dat je die afspraak die heeft hij niet alleen gemaakt, die maak je als partij. De twee partijen, VVD en Partij van de Arbeid, hebben met elkaar dat regeerakkoord gesloten. En daar heeft het PvdA-congres ook voor gestemd. Dat is dus niet vrijblijvend. Dat bindt ook een partij. En Samsung wijst er steeds op van ja, ik begrijp wel dat die maatregel pijn doet. Dat heel veel PvdA-leden zorgen hebben mm -hmm. over die strafbaarstelling. Maar die maakt natuurlijk onderdeel uit van een totaal waar ook allerlei dingen in zitten... die bij de VVD slecht liggen en juist bij de PvdA gewaardeerd worden. Ja, dat hebben we een half jaar geleden omgekeerd gezien met de zorgpremies. Waarom gebeurt het nu niet andersom dat de VVD tegen de Partij van de Arbeid zegt... oké, okay, we helpen jullie van dit probleem af, we gaan erover praten en we veranderen het? Je moet er toch niet te licht over denken. In die, die paragraaf over het vreemdelingenbeleid staat het kinderpardon. Ongelooflijk belangrijk voor de Partij van de Arbeid Achterban. Daar is, zijn vele tranen over gevloeid. Over die minderjarige asielzoekers die, die het land uit moesten... vaak na heel veel jaren hier gewoond hebben. Dat is opgelost, dat is geregeld. Maar er stonden ook dingen in die, die voor de PvdA Achterban pijn doen. En dat is die strafbaarstelling illegaliteit na een half jaar even zeggen, haal dat steentje eruit... dat is niet iets wat je zomaar even doet. Uh, Samson heeft er ook op gewezen in de richting van zijn partij... dat ook toen, uh, toen het zorgpremieoproer speelde... dat niet zomaar uh, van tafel ging. Er werd een stevige prijs gevraagd aan de VVD en die werd ook betaald. Ja. Kortom, uh, ik denk dat het heel goed is dat Samson dat gesprek met zijn achterban opzoekt. Ik vind dat hij dat ook op een goede manier doet. Hij gaat uh, van, van, van noord naar zuid en van west naar oost Nederland... om met die leden het gesprek aan te gaan... Uh, maar ik begrijp ook heel goed dat hij zegt... ja, dat regeerakkoord hebben we met z'n allen omarmd. Ja. Uh, daar moeten we wel aan vasthouden. Maar dit is ook geen onderwerp wat een kabinetscrisis waard is, toch? Uh, een kabinetscrisis, daar zit helemaal niemand op te wachten. Uh, de PvdA niet, de VVD niet. Daar gaat het ook niet over. Het gaat natuurlijk over de afspraken die je met elkaar maakt... en hoe je die verder brengt. En ja. waar Samsung op wijst, en dat doet hij denk ik terecht... dit is een maatregel die de PvdA niet bevalt, daar tegenover staan een aantal prachtige maatregelen die de PvdA juist wel bevatten. Maar als die leden van de Partij van de Arbeid nou volharden... en zeggen het moet er toch uit. Ja, ik ben nooit zo voor uh, als die leden dit of als die nou, leden dat. Dat, dat is nu toe wel het beeld he, in de partij. Want uh, uh, geloof 90% op dat congres stemde voor die motie om het eruit te halen. Het congres het was heel duidelijk ja. uh, en, en ook heel overtuigend en maar als dat nou zo blijft, als die stellingname nou blijft... dus die niet een als dan vraag, dit is een situatie... die zich al concreet heeft voorgedaan op het die, concreet. Die situatie heeft zich voorgedaan. Samson heeft toen gezegd, ik kan die wens uh, niet uitvoeren. Uh, dat was ook volgens mij een heel duidelijk antwoord. Maar hij zei daarna, eigenlijk hield het gesprek toen te abrupt op. Ja, die leden ja. hadden net die uitspraak gedaan. En hij zei, ik, ik kan die niet uitvoeren. Wat hij nu doet... En dat doet hij uh, op de kenmerkende manier met heel veel energie door heel het land. Is dat gesprek wel verder gaan. En wat merk je dan? Dat vind ik ook het mooie. In zo'n gesprek hoef je niet eens te worden met elkaar. Uh, de leden blijven echt tegen die strafbaarstelling. En Samson zal het niet opeens zeggen laat maar zitten. Maar er ontstaat wel meer begrip. Je proeft bij die leden, zo was het gisteren in, uh, in Eindhoven ook. Als ik goed geïnformeerd ben. We vinden het geen prettige maatregel. We hebben daar echt zorgen over. Maar we begrijpen wel waarom je dat compromis verdedigt. Maar minister Schippers zei vanmorgen voor het begin van de ministerraad... luister eens, als je problemen hebt, moet je elkaar helpen, moet je eruit zien te komen. En zei ze, dit land kan niet elke anderhalf jaar verkiezingen hebben. Daar is iedereen het natuurlijk mee eens. Maar dat staat hier ook los van, want er komen ook helemaal geen verkiezingen. Maar ook uh, hierover, daar moet je uit zien te komen en geen kabinetscrisis. Niemand zit te wachten op een kabinetscrisis. Ook niet hierover? Ook niet hierover, nergens over. Uh, waar het over gaat is in het regeerakkoord zit een paragraaf over vreemdelingenbeleid... met plussen voor de een en plussen voor de ander. Dingen die de Partij van de Arbeid heel graag wilde... en dingen die de VVD heel graag wilde. Je kan daar niet één dingetje uithalen... Um, omdat, omdat dat nou eenmaal pijn doet bij de Partij van de Arbeid achteraan. Nee, het is wacht. een moeilijke discussie. De zorgen die mensen daar hebben, die zijn oprecht. Dat zijn echte zorgen. Die kun je ook niet allemaal wegnemen... Maar dat dat gesprek met de achterban uh, nu doorgaat, vind ik heel goed. Oké. Okay. We gaan het helemaal vaart weekend in. Gaat u de economie met uw gezin nog een boost geven? Ik ga gewoon aan het werk. Dat, oh, uh, nou, dat is dan niet best voor de economie. Want dan heb je geen tijd om geld uit te geven. Nou ja, maar goed. Van mij uh, zal de economie het niet, uh, niet alleen moeten hebben. En uh, van mijn werk misschien wel. Dus uh, ik ga er toch maar mee door. Goed weekend. Hetzelfde. Waarom? Rondvrezen in gesprek met vicepremier Asje. En wij gaan weer muziek maken. Althans, Douwe Bob gaat dat doen hier in de studio. Winnaar van de beste singer-songwriter van Nederland-verkiezing. En net zijn debuut cd uit: Born in a Storm. En Douwe Bob, ik las, uh, behalve dat ik las dat de meisjes je opeens een stuk interessanter zijn gaan uh -huh. vinden. Uh, je gaat vast ook een mooi festivalseizoen tegemoet deze zomer, of niet? Mm -hmm. Ja, uh, Pinkpop staat. Ja. En uh, um, dat is natuurlijk te gek. Ja, waar ga je nog meer spelen? We... Uh, morgen hebben we er twee staan. Joop. Morgen staan we, ja. ze staan morgen op Douwpop en op Klompop. Kijk. En dat, uh, dat wordt ook, dat wordt al superleuk. Ja. En we hebben Appelpop, een Dijkpop. Alle, a, alle pops. Alle pops, ja. <laughs> en uh, Pinkpop, is dat nou iets waar, waar je vroeger vaak gestaan hebt en toen gedacht hebt, daar moet ik staan? Ja. Nou, ik ben eigenlijk nooit heel erg bezig geweest met festivals zelf. Ik, ik heb er nooit eigenlijk zelf als bezoeker heel veel mee gehad. Nee. Om er te staan natuurlijk, is een heel ander verhaal. Ja. Maar um, het is vrij nieuw voor, voor mij. Mijn eerste festival dat was. Um, nou, Siget. Um. In Hongarije. Ja. Ja. In de Donau. Ja, ook een geweldige plek. Dat maar was, goed. Dat was te Land, gek. Ja. Landgraaf is ook mooi. Wat uh, um, ga je spelen? Uh, Stone into the River. Ga je gang. On the phone, Now I can smell your sweet cologne. Now I'm getting in my car and I'm coming home. How's it there and how you been? Does our neighbor still play the violin? Did your sister find what she was looking for? The Christ within. Liedje, dat klinkt alsof het er altijd al geweest is. Prachtig. Dank Dankjewel. Dankjewel. en duif. Gisteren en afgelopen weekend was het weer raak. Sites van de Rijksoverheid lagen plat door de beruchte DDoS-aanvallen. Hier in de studio bij mij Jaap van Til... emeritus hoogleraar bedrijfsnetten en internet aan de TU Delft... en netwerkarchitect. Goedenavond, meneer Van Til. Ja, um, u was vandaag een van de sprekers op een symposium... over dit probleem van cyberaanvallen... Um, Wordt het steeds erger? Is die indruk juist? Nou, steeds erger. Het komt steeds duidelijker bij mensen thuis. Eh, die zien opeens dat hun eh, geld bij een bank opeens in het rood staat. Terwijl dat helemaal niet kan bij die mm. bank. Dus ja. die, zijn, die staan te pinnen en opeens werkt dat ding niet. Dus het is veel directer bij veel, mensen, veel meer mensen te, te, ja, Zichtbaar. Te, voelen. Ja, te voelen. En die worden daar niet blij van. Ja. Maar op zich is het niet... Heel veel erger dan het een paar jaar geleden was? Nou, of? ja, kijk, uh, het internet is nu zo in alles uh, gepenetreerd. Ik bedoel, kijk maar om jij en hier en met leven, Overal ja. in apparaatjes, in, in hartmonitoren, in ziekenhuizen. Het zit overal in en het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Dus het kan een keten van verschrikkelijke dingen veroorzaken. Ja. En dan vallen er dingen uit. Ja. Maar die kwetsbaarheid is niet groter geworden... Het is alleen kwetsbaarheid betekent de kans op zo'n situatie maal het effect. En dat effect is groter geworden. Omdat we er allemaal zo verschrikkelijk veel mee te maken hebben. Ja. En omdat al die systemen aan en elkaar... En we zijn gewend zijn. dat het ja. geen, geen minuut meer uitvalt. Nee. Nu, nu waren het ja. de sites van de Rijksoverheid dus gisteren. Eerder ja. KLM, Ideal, nou, de banken hadden het erover. Um, wie, wie doen het en waarom doen ze het? Ja, uh, daar wordt erg naar gegist. De Anonymous heeft een paar dagen geleden aangekondigd... dat ze de hele Amerikaanse overheid plat zou leggen. Dat is een hackersclub, zeg maar zeggen. Nou ja, dat is een wereldwijde uh, organisatie van vrij amateuristische lui, maar ook vrij professionele lui. Mm -hmm. En die zijn ergens boos over. Mm -hmm. En die gaan dan laten merken dat zij er zijn. En die hebben bepaalde eisen. En dat is akelig, heel akelig, en daar doe je verschrikkelijk weinig aan... Maar Kijk, ik wou het vandaag op het Koninklijk Instituut van Ingenieurs was die bijeenkomst. Ja. Dat moet ik moet even melden. Ja, doet u dat? Ja. Daar, daar zaten een aantal internetingenieurs ja. die echt weten hoe het in elkaar zit. Ja. En wat wilde u die vertellen? Nou, en die, er waren nog meer sprekers dan ik, die ja. ook op bepaalde terreinen veel meer weten dan ik. Die wou erg vertellen dat het al jarenlang bekend is dat ze al jarenlang hebben gewaarschuwd dat er bepaalde dingen beter moeten. Maar dat het genegeerd wordt of ja afgeschoven naar leveranciers, of het wordt niet serieus genomen. Door wie niet? Door de bestuurders. Hmm. En door de bankdirecteuren. En, en die zeggen meestal van ja, die vereenvoudigen, die, die zegt eerst nege, denial. Hè? Dat is de eerste fase van, van een ziekte, is ontkennen dat er iets is. Dan zeggen ze: we hebben de treus onder controle. Er wordt hard aan gewerkt. Gaat u maar rustig slapen, dan komt het in orde. Dan is mijn rekening leeg en blijkt dat dus niet waar te ja, zijn. Ja, maar vroeger hadden ze een dag om al die bestanden weer terug te draaien. Ja. Want het zijn ook gewone storingen die optreden. Dat gebeurt altijd. Maar nu is het in een paar minuten is het voor iedereen zichtbaar. Ja. En het, ze gaan dus heel stom ook met het publiek om. Ze doen alsof het publiek dom is. is natuurlijk het Heel onhandig, maar dus. u, zegt, u zegt eigenlijk... de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn... voor het goed functioneren van de systemen... Ja. Uh, de, de overheid en uh, de banken... en nou ja, wie, wie daar ook allemaal maar aan de top zit... die willen het niet weten? Of nou, hebben ze er niet genoeg verstand van? Wat is nou, het? dat laatste... ik denk dat er gewoon een gebrek aan kennis is. En ook onderschatting van, uh, van een aantal dingen. Het stelt allemaal niet waanzinnig veel voor. En als nee. je het aan technici vraagt... dan zeggen ze vaak ook... we hebben het helemaal onder controle. Dat is niet zo... Want na een paar minuten... Is het onder controle te krijgen? Uh, ja, met behoorlijk wat... Je, je moet een proces starten van verbeteringen. Je moet leren van wat er eerder is fout gegaan. Dat gebeurt nu niet. Het blijft in een aantal hoofden hangen of het wordt weer opgelost. En we, we, we geven dat niet aan elkaar door, hoe dat is opgelost. Kijk, in Amerika... En dat ligt dus aan de beslissingsnemers, ja. zullen we ja. maar zeggen. Kijk, ja. In Amerika hebben ze op een gegeven moment gezegd... vliegtuigen die crashen wel eens een keer. Ja. Mm. Elke keer als een vliegtuig neerdondert, wat iedereen zegt... dat kan helemaal niet, het gebeurt... halen ze alle schroefjes en boutjes bij elkaar met de recorder... en gaan ze helemaal precies reconstrueren wat er precies gebeurd is. Hm. En bepaalde samenloop van omstandigheden, weet ik wat, uh, rare toestanden... of onderdelen die inderdaad begeven... zeggen ze, kan niet schelen wie de schuld krijgt... wij gaan dat nooit meer op die manier doen. Ja. We gaan de volgende keer die boutjes vervangen... door. Ja. Bak. En dan krijg je dus... Bij de atoomindustrie hebben ze gezegd... die reactoren zijn intrinsiek veilig. Nou, dat is gewoon niet zo. Nee, nooit iets... Er kan nooit kan iets mee gebeuren. Maar goed, dan is dus de volgende vraag. En ik zeg het een beetje grof. Ja. Hoe rammen we het die bestuurderskoppen in? Nou, voorbeeld was Rob Gongrijp met zijn... De kiesmachines, weet je wel? Ja. Die, die, die zei in de tijd twee dingen. De stemmachines, die, die ja. Die dingen die deugen niet. Want je kan anderen kunnen meekijken. Dus het is niet geheim wat je stemt. En er kan worden beïnvloed. Wat, of dat wel of niet wordt doorgegeven. Dus die dingen zijn niet goed. Eerste reactie van justitie of binnenlandse zaken. Die zei, niks aan de hand, onzin. Ga maar ergens anders spelen. Dus die zei... Goed, heren, dan zullen wij het even demonstreren. Jij hebt op ja. de televisie laten zien dat het ja. niet werkte. Ja. Dus technici moet je behoorlijk, moet je enigszins voor vol aanzien. Ja. Ja? Ja. Maar, maar, maar goed, we weten nu dat deze systemen kwetsbaar zijn. Want dat is de ja. afgelopen weken wel gebleken. Ja. Maar hoe gaan we nu zorgen, wat moet er volgens u nu gebeuren... om te zorgen dat die bestuurders wel gaan doen wat ze nou, moeten doen? We hebben helaas niet veel bestuurders, ook geen, geen uh, uh, regeringsleden en kamerleden... die erg veel van internet afweten... Dat geeft niet. In de Duitse uh, taak. Ja. hebben ze nu een vaste kamercommissie daarvoor ingesteld. Daar wordt alles op internetgebied besproken, privacy, uh, kwetsbaarheid, toestanden wordt. Het wordt vanuit regeringsniveau serieus genomen. Hmm. Die mensen kunnen mandaat geven om op een gegeven moment te zeggen van. Bank of ING, jij moet dat en dat gaan doen. Zeker op het ogenblik, nu de staat ook zo'n beetje eigenaar van die banken is. Hè? Ja. Dat zou best eens kunnen, ja. Ja. maar dat is in het algemeen belang. Hmm. Ook bijvoorbeeld Vodafone is vorig jaar het hoofdkantoor in de fik gevlogen. Ja. Heeft toen drie dagen, hebben mensen niet kunnen bellen. Ze hebben nu een jaar gewerkt en nu ge gezorgd dat ze elkaars abonnees kunnen overnemen, Goh, mocht dus... dat ooit weer gebeuren. Ja. Dus ze kunnen... Best samenwerken. Dus u pleit eigenlijk voor een soort bestuursorgaan, politiek aangestuurd ja. bestuursorgaan, wat die markt kan gaan controleren, zeg maar. Die kan nou, kijken. Het is geen inspectie, het is, ik, ik heb gezegd, dus een Kamercommissie, het tweede is een, een kwaliteitsborgingsinstituut, die gaat ook opzoeken: single points of failure, zoals het heet, dat is mm -hmm. technisch verhaal. Het is een engineering challenge. Je, je moet. Dingen doorlichten. Kijk, vroeger hadden we bruggen die in elkaar stortten, af en toe. Of fabrieken die in de lucht vlogen. Ja. Daar zijn we langzaam maar zeker aan gaan werken. En die worden en gecontroleerd het door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ja, als er, aan, wordt, er wordt niet een clubje ja. langs gestuurd... en zegt: laten ze even die tekeningen zien. En dat Zo. zou gewoon bij iedereen die in ja. een openbaar uh, belang met ja, internet of bezig is ook gebeuren. Ingenieurs moeten gaan doen. die hm. even naar elkaars werk kijken. Dat is ook niet fout. Ja, ik bedoel. En de derde is: er moeten internetingenieurs worden opgeleid. Er moet gewoon echt. Want we hebben niet genoeg. Nee, nu zegt uh, Rabo, nee. wilde 250 technici hebben hiervoor. En die kunnen ze hem niet vinden. Ja, hoe komt dat? Iedereen wil liever bankdirecteur, accountant of uh, jurist of econoom worden. Huh. Of directeur. En de technici worden meestal, werden altijd een beetje ja, ondergeschoven... van, nou ja, techneuten, weet je wel. Nou, dat is dus nu het zo belangrijk voor ons land is... Voor ook voor onze toekomstige welvaart, positie in de wereld, weet ik wat. Kijk maar naar wat Nelly Kroes allemaal vertelt over de digitale agenda. Dan moeten we daar wat mensen voor opleiden die echt weten. En het verandert razendsnel, hè? dat is een leersysteem. Mm -hmm. En een minister, ze hebben in Engeland een minister ervoor aangesteld. Ja. Maar dat heeft weinig zin, want dan krijg je weer een enorme kolom. krijg je er een koker onder, dan krijg je ja. Weer een ko terwijl het dwars door alles heen loopt. Ja, het is kort. zelfs in landbouw, het zit overal in. Dus je moet het in feite... Maar het zou heel prettig zijn als er wat, mensen, wat meer mensen komen... die weten waar ze het over hebben. Ja. En anders vrees... moeten mensen worden vervangen. Ja. Ja, ik vrees, meneer Van Til, dat dat niet alleen voor het internet geldt. Maar u hebt groot gelijk. <laughs> heel hartelijk bedankt, okay, Jaap prima. Van Til. Ja. Fresh up. Fresh up, yeah. The black and peace keep the funky fresh, up. fresh up, yeah. And we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. Do-wop pop it, in the R and the bank. We got, we got tab magnifications, tab magnified like every day. Every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and bees will keep the funky fresh, fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah.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 Maskenada, Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die hem doet. Ja, de groenteman voor de zeer oude luisteraars onder u. U zult het niet geloven, maar hij zit bij ons aan tafel. Vandaag bracht de befaamde Franse restaurant- en hotelgids Godmio... voor het eerst een groentegids voor de Benelux uit. En journalist, journalist en kok Tom Kellerhuis... zong de aanleiding daarvan gisteren in het parool. De lof van de groente. Welkom, Tom Kellerhuis. Heel eerst even over die gids. De Godmio-restaurantgids, is dat een beetje... Te vergelijken met Michelin? Ja, absoluut. Uh, dat heeft eigenlijk dezelfde statuur wel, uh, zou je kunnen zeggen. Het is alleen een andere organisatie. Hmm. Maar restaurants die bekroond worden met Michelin-sterren, die, die scoren ook vaak heel hoog mee, uh, bij Gomeo. Ja. Nou, nu dus de eerste groentegids, wat houdt dat precies in? Ja, die gids trouwens is niet alleen over groenten, uh, gaat ook over fruit. Uh, daar staan en die is in samenwerking gemaakt met de Belgische Topkok. dat moet ik toch even zeggen: Frank Vol met een F. Uh, daar staan de beste groentenrestaurants van de Benelux in. Uh, maar ook de beste uh, markten en speciaalzaken op het gebied van groenten en uh, fruit. Aha. Plus een aantal fantastische, geloof ik, groentenrecepten uh, van Grote Koks. Oké, okay. en, en van, van waar opeens van zo'n gerenommeerd instituut deze aandacht speciaal voor groenten? Ja, ik denk dat zij, uh, net als ik gisteren in het parool... een trendje uh, signaleren. Um, de, die competitie overigens van beste groentenrestaurant van de uh, uh, Benelux, die, die loopt al een tijdje, die mm -hmm. loopt al vijf jaar. Uh, dus ik denk ook dat ze gezien hebben dat steeds meer restaurants uh, en steeds ook meer uh, uh, uh, horecabedrijven zoals markten en, en uh, speciaalzaken uh, groenten toch een wat prominentere rol geven in hun assortiment of op hun menukaart. Ja, want is dat een trend? Waar, waar zie jij dat bijvoorbeeld? Ja, ik zie dat in, in, in, in, het, in het topsegment. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld in de kookboekenmarkt. Uh, uh, uh, kijk naar uh, iemand als Jotam Otolenghi. Ja. Uh, vorig jaar heeft Het is een enorm, derde kookboek in Nederland. Terwijl de uitgevocht. hele kookboekenmarkt in is gestoord. Ja. Verkoopt dat als warme broodjes. Verkoopt dat als warme broodjes, om ja. even in kokstermen te blijven. Ja. <laughs> uh, Angelique Smeink heeft een boek uitgebracht, Smaakvriende groente en smaakvriende fruit. Waarbij je dus heel verrassende combinaties kunt vinden in één oogopslag. Dat is een heel makkelijk boek. Maar ook uh, uh, Alain Passar vorig, vorig jaar met een receptenboek waar ook groente de hoofdrol speelt. Dus het is, het is echt iets wat, wat leeft volgens mij. En wat is een groentegerecht? Want dat is iets anders dan een vegetarisch gerecht, of niet? Ja, nou, dat kan hetzelfde zijn. Maar een, een, um, uh, wat je ziet bij deze koks is dat niks uh, moet en alles mag. Uh, groente um, wordt als hoofdingrediënt gebruikt. Dus dat is een andere manier van denken. Vroeger was vlees een hoofdingrediënt en was groente een side dish. We eten een carbonade en wat doen we erbij? We, we, dat doen was er, we doen er wat garnituur bij. Ja. Uh, maar deze, deze mensen vinden het interessant om groente als hoofdmoot te gebruiken. Uh, en wat ik ook in mijn rubriek heb gedaan is... je gaat anders denken. Je gaat denken vanuit die groente. En dan laat je vaak dat vlees uh, weg. Dat is niet eens nodig. Of je gebruikt een beetje vlees in verwerk je in, in je groentegerecht En als je vegetarisch bent, dan doe je dat dus niet. En tot wat voor uh, tongstrelende gerechten leidt dat zo wel? Kan je nou, een voorbeeld geven? bijvoorbeeld het winnende gerecht van het groentenrestaurant van het jaar... dat was dus Niven Kunst uh, in Rijswijk, restaurant Niven. Die had een carbonara gemaakt van snijboom. Mm -hmm. Een carbonara ken je als pasta met spek en, uh, en ei. En, en kaas, parmezaan. Ja. Nou, uh, hij had de, de, de snijboom gesneden als een pasta met een dun schiller, dus over de lengte. Uh, daar een heel mooie schuim van parmezaan bij gemaakt, wat krumbel wat van spek uh, en een geporteerd kwartoeitje. Uh, dus een heel gemoderniseerde uh, carbonara. Ja. Uh, maar dan heb je dus echt een, een, een groente als hoofdgerecht. Uh, kun, je dat, kun je dat serveren? Ja, en. en um... Ik, kan je met groenten dan ook echt... want je liet me net een recept zien met iets van 80 ingrediënten of zo... daar, daar kan je dus echt hele ingewikkelde mooie gerechten mee maken. Ja, nou ja, kijk, uh, er is, er is nog, het heeft veel voordelen. Groenten is natuurlijk gezond, zeggen we. Het is licht, licht verteerbaar vaak, uh, uh, weinig calorieën. Uh, het is milieubewust duurzaam. Vaak goedkoop, hoewel sommige koks dat ook betwisten. Maar je kan bij wijze van spreken veel uit je eigen moestuin halen... of, of zelfs uit de uh, wijde omgeving. Er mm -hmm. zijn veel koks die plukken allerlei kruiden en paddenstoelen. Moeriers nu bijvoorbeeld, daslook, wat overal groeit. Uh, maar wat dacht je vervolgens nog, en dat is voor koks heel interessant... Uh, het enorme palet aan kleur, aan geur en aan smaak... Uh, wat je met groenten hebt. Uh, je hebt alle kleuren van de regenboog. Maar je hebt ook alle smaaksensaties kun je in groenten vinden. Van zoet tot zuur, tot bitter, tot zout. Dus uh, ja, het is schier oneindig. wat ja, je eigen... ermee kunt, uh, kunt doen. Eigenlijk vreemd. dat het dan nu pas zo benaderd wordt. Uh, waar, waar komt het door, denk je? Ik denk, kijk. Uh, de vegetariër heeft altijd een beetje een, een, een, een wat negatieve naam gehad. Die ging een kneuzig imago. kneuzig typeje op sandalen met geitenwolle sokken. Nou, je kent het wel. Die ging naar de natuurwinkel en noem maar op. knagen. Ja, dat imago is al een tijdje weg. Uh, dat wij alleen maar groenten eten en dat het ongezond zou zijn... daar, daar geloven we ook niet meer in. Dus uh, ja, het is, het, is, het is een vrij logisch, logisch gevolg. ja. Geef, geef even kort je, je, je favoriete groenterecept. Nou, nou ja, dat is eigenlijk een fruiterecept, moet ik zeggen. Uh, mijn fav dat, is, dat is geweldig. Uh, dat, dat kun je bijna als een vleesvervanger gebruiken. Dat is watermeloen. Als je dat, als je dat namelijk op 80 uh, graden, 12 uur in een oven droogt... dan krijgt het de structuur van tonijn. En dat is, dat is geweldig. En je hebt zelfs de pitloze uh, watermeloen. Daar zitten van die witte eetbare pitjes in. En als je dat droogt op diezelfde manier... dan, dan lijkt dat op gemarmerd vlees. Dus het is een geweldige uh, vleesvervanger. Watermeloen, 12 uur in de oven. Heel hartelijk dank, Tom Kellerhuis. Het is vijf voor twaalf. Volgende week komt er een nieuw boek uit van Dan Brown, Inferno geheten. En dat gaat met veel lawaai gepaard. Het boek komt wereldwijd uit op dezelfde dag op 14 mei. Aan de telefoon Theo Veenhof die de eindredactie deed... van de Nederlandse vertaling voor uitgeverij Luiting Goedenavond. Goedenavond. Dat komt niet heel vaak voor, hè? Een boek in de hele wereld op dezelfde dag uit laten komen. Nee, dat is uh, tamelijk uniek. Het is niet uh, de hele wereld, maar het zijn... Uh... De Engelstalige uitgaven en verder nog twaalf talen. Ja, maar dat betekende dus ook dat dit boek tegelijkertijd in heel veel talen uh, vertaald moest worden. En dan hangt er natuurlijk ook, uh, het zal Dan Brown niet wezen, een, een, een enorm waas van geheimzinnigheid uh, omheen. Nou en uh, of. Hoe, hoe was deze operatie in elkaar gezet? De, uh, normaal gesproken, als vertaler en uh, redacteur, werk je lekker in je eigen studeerkamer, in je eigen huis. Yeah. Uh, nu had uh, de uitgever uh, twee uh, vertaallocaties uh, ingericht: één in Milaan en één in Londen. Ja. Yeah. In Milaan zaten in de kelder van uitgever Montadori de Spanjaarden, de Catalanen, de Brazilianen, de Fransen, de Duitsers en de Italianen. Ja. En in Londen zaten in de kelder van Random House de Denen, de Nooren, de Zweden, de Finnen, de Turken en de Nederlanders. Ah, en de uh, deur op slot en sleutel weggegooid? Uh... Nou, bijna. In ieder geval <laughs> zaten de manuscripten zaten veilig achter slot en grendel. Die waren genummerd en je kreeg ze morgens uitgereikt en je moest ze s'avonds weer uh, in. Uh, Inleveren. Maar goed, dan heb je de vertaling al in je laptop zitten, of niet? Nou, wij zaten achter uh, een beetje gestripte computer. Die was ten eerste niet met het uh, internet verbonden. En de USB-poorten en de CD-laadjes waren onklaargemaakt. Dus wil je iets uh, opzoeken op het internet, dan moest je naar een uh, andere computer lopen. Ongelooflijk. Bewakers, ja. voor, bewakers voor de deur? Er zaten twee. Uh, of er zaten in elke ruimte inderdaad een, een kleerkast. Een ontzettend aardige kleerkast, maar toch een uh, kleerkast. Tjeetje, ja. Ja. We hebben overigens wel een uh, tipje van de sluier uh, opgelicht. Ah. De uh, proloog van het boek staat op uh, danbrown.nl. Oké, okay. nou, de, die, die, die kunnen de luisteraars nu niet zo heel snel vinden. Dus uh, licht dat tipje ook even voor ons op, alstublieft. Wie heeft het gedaan? Nou, <laughs> ik zou het ontzettend graag, uh, <laughs> ontzettend graag vertellen. Maar ik heb een uh, groot document ondertekend en dat komt erop neer dat ik naar. Uh, de liefste krochten van het inferno wordt verbannen als ik ook maar uh, één woord loslaat over de inhoud. Echt waar? Wat is de sanctie? Uh, nou, daar durf ik niet eens uh, een getal aan te verbinden. Maar uh, ik mag zelfs mijn vrouw niet vertellen waar het boek over gaat. Hmm. Nee, daar, staat, daar staat echt een, uh, een hele grote zware boete op? Ik denk het wel, ja. ja, ja. Hmm. Maar het blijft toch een, uh, een kwestie van vertrouwen, hoor, ondanks al die sancties. Ja. Wat bijvoorbeeld toch opvalt, uh, er zijn dan twaalf landen waar het boek wel... Uh... Uh, op de, de 14 dat er gelijk met het Engelse boek uh, verschijnt. Maar bijvoorbeeld de Russen en de Chinezen moeten dan nog uh, beginnen. Ja, die uh, die mochten ja. niet meedoen. Nee, maar ja, die stelen toch alles. Hè? Nou, dat weet ik niet. Maar nee. ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die, uh, die je moet kunnen vertrouwen. De uitgever en de vertaler. Ja, maar ja, ook, ja, ook ja, de chauffeur ja. van de hervork-truc uh, in, uh, <laughs> in de drukkerij. Oké, okay, hartelijk bedankt, meneer Veenhof. Graag gedaan. Dit was het oog voor deze woensdag. Morgen zit hier Lucella Carasso. Zometeen in uh, Casaluna Eva Kremers, zij is arbeidsjurist. Bedankt voor u tot later. Dit is Radio 1.